Drie uur, dit is Radio 1, met Lara Rensen en Robert Meder. En straks in Radio Olympia gaan we natuurlijk verder met de vijf kilometer. Iets voor half vier rijdt Karin Kleibeuken. De eerste Nederlandse. En we horen hoe de situatie in Kiev is... na de gewelddadigheden van de afgelopen 24 uur. Hier is het NOS Journaal met Mark Visser. Het dodental daar in Kiev is in ieder geval opgelopen tot 26. En onder de doden zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... 10 politiemensen en er zijn honderden gewonden. Na de gevechten van gisteravond laat en vannacht... is het nu relatief rustig op het centrale plein in Kiev... waar de meeste demonstranten zich hebben verzameld. Betogers en ordentroepen staan tegenover elkaar... maar er zijn geen confrontaties. Wel zijn boven het plein nog rookwolken te zien van brandjes. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat de mogelijke misstanden in TBS-kliniek de Royce Wissel in Venraai nader bekijken. In Vrij Nederland vertelt een oud medewerker dat verstandelijk gehandicapte patiënten er ernstig worden verwaarloosd. De inspectie beschouwt dat artikel als een melding. De klokkenluider wordt daarom uitgenodigd voor een gesprek. Op basis daarvan wordt besloten of er een vervolgonderzoek komt. In de kliniek zitten naast verstandelijk gehandicapte tbs'ers... ook gewone verstandelijk gehandicapten. Er zou nauwelijks naar de niet-tbs'ers worden omgekeken. Kerncentrale Borstelen is veilig genoeg om de komende 20 jaar open te blijven... blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Greenpeace had bezwaar gemaakt tegen het verlengen van de vergunning uit 1973. De vergunning ging destijds uit van een bedrijfsduur van 40 jaar... maar die werd onlangs met 20 jaar verlengd. De Raad van State heeft alle bezwaren van Greenpeace ongegrond verklaard. Kerncentrale Borselen kan nu tot 2033 in bedrijf blijven. Een groep personeelsleden van de Polare Boekwinkel in Rotterdam... wil die vestiging overnemen. Ze zijn de actie begonnen met de naam Donner Moet Blijven... Donner was de oude naam van de boekwinkel. De initiatiefnemers willen geld ophalen van investeerders en via crowdfunding. We hebben een bedrijfsplan geschreven en zijn daarmee bezig om financieringsvormen aan te boren. En een van die vormen is crowdfunding. Dus het publiek oproepen om mee te betalen. Ja, precies, om mee te betalen en eigenlijk een aandeel te nemen in een ledencoöperatie. Dus dan worden ze lid van de coöperatie die een deel van de aandelen van Donner dan in handen zou krijgen. Het de personeel denkt tussen de 250.000 en een half miljoen euro van publiek op te kunnen halen. Het plan is gelanceerd op de dag dat de Polare boekhandels weer tijdelijk open zijn gegaan. Vanwege financiële problemen waren ze een paar weken dicht. Gisteren werd bekend dat de winkels los van elkaar verkocht worden. Zometeen meer in Radio Olympia. De Duitse kunstverzamelaar Gourliet is een rechtszaak begonnen... om zijn kunstcollectie terug te krijgen. De verzameling van ongeveer 1400 werken werd twee jaar geleden... bij toeval ontdekt in een onderzoek naar belastingontduiking. De hele collectie werd in beslag genomen, maar dat werd pas in november bekend. In de collectie bevinden zich werken van Monet, Renoir en Picasso. De advocaat van Gourliet noemt het in beslag nemen van de hele collectie... een veel te zwaar middel. En bovendien zouden de schilderijen geen rol spelen... in de belastingzaak die tegen de kunstverzamelaar loopt. Dan het weer. Het is vaak bewolkt en er valt een enkele bui. En het is een graad of 10. Morgen is het grijs en dan gaat het vanuit het westen een tijdje regenen en mot regenen. Het wordt dan 8 tot 10 graden. En in de avond en nacht volgt er meer regen. Ik ben Tim Krabbe. Ik reed de Tour for Life, een van mijn mooiste fietsavonturen ooit...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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat bij de VPL de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 1250 pa. Radio 1. We maken ons op voor de eerste Nederlandse op de vijf kilometer. En dat is Karin Kleibeuker. En David-Jan Godvoorn in Kiev praat ons bij over de situatie in de Oekraïnse hoofdstad. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. Wij gaan terug naar de Adler Arena, waar Erben Wennemars en Sebastian Timmerman vrouwen zien schaatsen en zien finishen. En uh, zien lijden. En dan uh, vooral in uh, de negatieve zin des woords. Dus met een uh, lange ei. Uh, zoals Stephanie Beckett deed. Ze rijdt dan weliswaar de tweede tijd voorlopig. Langzamer dan Maury Hemmer. 7.07.79. Maar als je dan bedenkt dat Stephanie Beckett... vier jaar geleden de zilveren medaille veroverde. Achter uh, Martina Sablikova in 6.51.39. Nu dus 7, 07, 79 ja, Er kan een hoop gebeuren in vier jaar tijd. Ja, en vier jaar geleden was ze nog, uh, nog heel jong. Ze was nog maar 21. En dan, dan verwacht je dat ze alleen maar beter wordt. Hè? Toen zat ze maar vier tienden achter, achter Goud. En met deze tijd 7-0-7, wat is er toch in vredesnaam aan de hand... met de Duitse, Duitse schaatsreisers? Ja, want Beckett heeft dan weliswaar ook veel lichamelijke problemen gehad... met knie en met haar rug. Maar het uh, is inderdaad ook wel een probleem in de breedte. Haar tegenstandster, Maria Lamp uh, deed ook mee. Maar dat was het dan ook. 7-29-64. Zij is daarmee uh, de langzaamste vrouw. En dat zou best ook wel eens uiteindelijk de langzaamste... in de einduitslag kunnen uh, blijven. We gaan uh, de baan verzorgen. Dat gaan we doen... Even Even kijken, waar had ik het briefje waar dat op stond? Ah, die heb ik hier. Uh, Dat gaan we doen tot zeven uh, minuten over drie. Uh, zeg ik dat goed? Nee, vanaf 7 minuten over hele. Wat is het nu? Tot... Uh, uh, ja, sorry. Een hele korte 15.27. Dan gaan we weer verder met de rit van Karin Kleibeuker 15.27 dus bij jullie in Nederland. En dan gaat Hozumi het opnemen tegen Kleibeuker Daarna dus Gio Izizawa, ook uit Japan, net als Hozumi. Tegen de Russin Olga Graf, die op de 3 kilometer een medaille veroverde. Dus wellicht misschien weer voor een medaille opgaat. voorlaatste rit, Irene Wies tegen Martine Sablikova. Dat wordt toch echt een rit waar het ijs... Uh, alle kanten op zal spatten. En Yvonne Nauta gaat de vijf kilometer beëindigen in rit 8 tegen Claudia Perstijn. Monique Kleesman is nog steeds hier in de studio. Uh, leg eens even uit als je wil uh, wat er mis is met het uh, Duitse uh, schaatsen. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om er vanaf de zijlijn uh, een uh, echte mening over te krijgen. Um, het is... Um... Ja, er gebeurt veel. Hè. Stephanie Beckett's vader zit echt in de clinch met, uh, met Pechstein. Dat ligt ook voor het gerecht. Dat heeft natuurlijk enorm veel invloed op uh, hoe onbevangen ben je. Hoe zit je in elkaar? Hoe, uh, hoe voel je je? Ben je, ben je fit? Goed, ja. Dat is gewoon zo cruciaal om, om goed te kunnen presteren. En als ik uh, Stephanie zie schaatsen... ze was altijd eentje die echt aan het knokken was. Dat kon je gewoon heel goed zien. Ze rijdt nu wel, ze probeert het wel. Maar je ziet gewoon, het is mat. Uh, het is niet uh, vloeiend, het is niet krachtig. Um, het kan deels te maken hebben met he, dat ze een rugprobleem heeft... maar ik denk dat daar meer dingen spelen dat het uh, ja, gewoon niet in vorm is. En een vijf kilometer is gewoon heel simpel. Als je een halve seconde per ronde verliest... Ja, dan mis je gewoon uh, zes, zes volle seconden. En dat scheelt gewoon heel veel. Dus uh, ja, dat, uh, het goede nieuws is dat, je dat op het moment dat het goed gaat... kun je, kun je enorme stappen maken... Maar uh, Stephanie Beckett rijdt enorm onder haar niveau op dit moment. Ja, dat is pijnlijk hè, want je zei ook al bij ons... Uh, ze, ze, ze kon zo goed schaatsen. En ze kan, je, je sprak net ook letterlijk je verbazing uit... hoe iemand diep kan vallen dan. Ja, dat, is, uh, dat maken meerdere schaatsers mee. Ik heb het zelf ook uh, mogen ervaren dat je, dat je gewoon periodes gewoon zo verschrikkelijk slecht rijdt. Hoe voelt dat als je slecht rijdt? Want dat lijkt me een zeer onaangenaam gevoel voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en ook vooral daarna. Het lijkt me zelfs dat je daar niet van kan slapen soms. Nou ja, je probeert je gewoon uh, vol te houden dat het wel gewoon goed gaat. Maar kijk, uh, het is gewoon niet realistisch. Als je in de trainingen die rondjes niet makkelijk schaatst, dan rij je ze gewoon in de wedstrijden ook niet. En nee. dat is gewoon heel realistisch zijn. Maar Alleen... Ga je dan harder trainen of moet je het juist dan even loslaten? Of wat, wat is dan de manier om er weer op, bovenop te komen? Ja, het is heel persoonlijk. En daarin is het gewoon heel belangrijk dat je goede, goede mensen om je heen hebt... die weten wat jij nodig bent om weer op dat rechte pad te komen. Want dat weet je dan zelf niet waarschijnlijk, wat je dan nodig hebt. Nou, dat is gewoon soms heel moeilijk. En dat is, hè, op, naarmate je verder komt in de topsport, weet je wat, uh, wat bij je past. Een Bob de Jong die naar de bergen gaat om even te ontspannen, om even... Te ontladen. en ja, zo, zo heeft iedereen zijn eigen voorbereiding. Ik uh, ja. ben heel benieuwd hoe Stephanie hier, uh, hieruit voortkomt. Want voor de Duitse schaatsen is ze gewoon wel een belangrijke schakel. Uh, in uh, medailles kunnen halen. Dus, ze is, um, is nog jong hè, 25. Dus er is nog niets verloren toch? Er is niks verloren. Maar zo'n meisje kan, uh, kan natuurlijk daar best wel uh, schade van op doen. En uh, ja, daar moet ze wel uh, doorheen zien te vechten. En uh, ja. uiteindelijk zal ze daar sterker van worden. Alleen uh, helaas voor Sochi uh, is dat uh, niet op tijd. Moet ze dan samen de ploegachtervolging nog doen? Duitsland gaat geen ploegachtervolging. Uh, dat zou ik zeggen, vroeg ik me af. Want er wordt natuurlijk helemaal niks in zijn in ploeg. Dan. Nee. Maar goed, de 5 kilometer voor vrouwen is dus in volle gang. Pas na de dwelpauze gaan we echt beginnen. Dan komen de kanshebbers in de baan, waaronder drie landgenoten. Steven Dalemaut stelt ze nu voor. Iedereen Wust wil verrassen. Want de 5 kilometer doet ze erbij. Wust wist in haar carrière maar één keer een internationale 5 kilometer te winnen. Aan de Olympische 5 kilometer deed Wust nog nooit mee. Maar de resultaten van dit seizoen geven Wüst hoop. Zo reed ze op het Olympisch kwalificatietoernooi dik onder de 7 minuten. Het dus is, is een geweldige tijd. Op het WK van vorig jaar in Sochi werd Wüst tweede. Inderdaad, achter Sablikova. Iedereen Wüst, zilver. Mooie zilveren medaille. Karin Kleibeuker is terug. Kleibeuker deed acht jaar geleden ook al mee aan de Spelen, toen in Turijn. Hoe ging het? Nou, niet goed. Kleibeuker was ongewild onderdeel geworden van het omkoopschandaal rond Greta Smit. Daar hing wat spanning. Kleibeuker stopte, werd fysiotherapeut en kreeg een kind. Maar dit seizoen keerde ze terug met een sublieme vijf kilometer op het Olympisch kwalificatietoernooi als hoogtepunt. Ik mijn moeder en ik hadden de laatste drie weken het lof opgenomen. Zo van nou weet je, we vonden het gewoon. Aan ambitie geen gebrek, want Kleibeuker wil vandaag op het podium staan. En dat geldt ook voor Yvonne Nauta. Ze brak internationaal gezien pas dit seizoen door, met Gianni Ronne als coach. Nou, ik vond het wel even grappig. Hoe succesvol de samenwerking is, blijkt al in oktober op de NK-afstanden. Nauta wint de 5 kilometer. De race van haar leven tot nu toe. sneller gereden dan ooit op een NK. Ja. Door een moeilijke wissel op het Olympisch kwalificatietoernooi liep ze de 3 kilometer mis. En nou moet... Uh, oei! Ja, Disqualificatie ja. voor Linda de Vries. Maar vandaag gaat het gebeuren. Yvonne Nauta uit Uitwellingenga maakt twee dagen voor haar 23e verjaardag haar Olympische debuut. En wat voor de buurt dat wordt, dat uh, gaan we dus later vanmiddag allemaal ervaren. Een groep personeelsleden van de Polarenwinkel... u hoort het net al in het nieuws, die winkel in Rotterdam... die wil de boekhandel overnemen. Ze zijn een actie gestart, onder de naam Donner moet blijven. Donner was de oude naam van de boekwinkel. De winkels uh, van de failliete keten worden los van elkaar verkocht. Vandaag is de boekwinkel voor het eerst weer open. En ik wil hem nam een kijkje in het Polare filiaal in de binnenstad van Rotterdam. Twee weken was hij dicht, maar nu zijn de glazen deuren van Polaren in Rotterdam weer open. Ik ben speciaal vandaag gekomen. Ik ben zo blij dat hij er weer is. Het is gewoon mijn tweede huis geworden. Ik ga er altijd heen met veel plezier. Dus hij heeft het de afgelopen weken wel gemist. Heel erg. En opvallend ja. is dat het gelijk weer druk is in de winkel. Mensen komen hier vandaag volgens mij extra shoppen. Ik neem er voor een schotje op mijn verjaardag alvast. U heeft al twee boeken. Ja, Berne Leff, gedichten en uh, Nigella Lawson. Omdat kookboek. Ik, kookboek, ja precies. Heerlijk lekker Italiaans koken. Het is echt goed te zien omdat het gelijk uh, behoorlijk vol hier staat. Zeker voor een uh, normale woensdag. Ilko Zuidervaart werkt bij Donner, Polaren. Maar nu is de vraag, hoe verder...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 Het heet Donner moet blijven. Het zou dus ook de oude naam worden. Ja. Maar hoeveel geld heeft u nodig? Uh, we, we zetten voor de crowdfunding in op een bedrag tussen 250.000 en 500.000 euro. En daarnaast zullen we gewoon op zoek gaan naar andere manieren van financiering. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel kapers op de kust, neem ik aan. Grote investeerders, bedrijven. Waarom zou uw voorkeur dan uitgaan naar zo'n corporatie? Uh, we hebben gemerkt dat natuurlijk het publiek uh, graag donder terug wil zien. En uh, we denken dus dat we daar ook. Een, een, ja, we willen graag een deel, dat een deel van onze investeerders dat dat een, uh, de groep is die ons graag ziet. En Vastigheid. Waar we, precies. Ja, waar we een band mee hebben en die we gewoon die band, die gemeenschap willen we verder weer op gaan bouwen zoals die vroeger was. Want ja, dan had je echt publiek. Zou je daar geld voor over hebben? Ik wel. Als Hoeveel? Ik, als ik het had, wel. <laughs> ik zag het vanochtend op uh, internet staan en ik dacht, uh, laten we er maar wel even flink lawaai over maken. Want het is niet zo dat een Van Gennep en een Snoek geen goede boekhandel zijn, maar dit hoort er ook bij. Dus ja, dat zou ik zeker doen. En dan moet Donner ook de naam weer terugkomen. Ik dacht het wel. <laughs> Jazeker. U zegt tussen de 250.000 en een half miljoen. Dat is nogal wat geld. Heeft u ook al geld opgehaald nu? We, we hebben al wel wat toezeggingen, ook dus buiten die, dat bedrag. Dus daar, en dat loopt ook nog steeds voort. Een boekenwinkel kopen is wel toch wat anders dan boeken verkopen lijkt me. Dat, is, dat klopt inderdaad. We hebben de afgelopen weken dingen gedaan en gezien die we daarvoor minder, we minder kennis van hadden. Maar we hebben ook wel mensen om ons heen die, die, die, die ons daarbij kunnen helpen. En de steun van het publiek hier. Ja, daarom. Dat is zeer zeker. En dat, daar zijn we erg blij om. Elko Zuidervaart namens de groep Donner moet blijven. Vijftien minuten over drie is het. Wij gaan weer terug naar Sochi en dan eventjes naar um, het skiën. Want de reuzenslalom. bij de mannen is gewonnen... door de Amerikaan Ted Ligeti. Zilver was voor de Fransman Steve Misillier en zijn landgenoot Alexis Pinturo. Die pakte het brons. We praten na met ski-commentator Edwin Peek. Edwin, die Ted Ligeti, de winnaar, was hij ook de grote favoriet? Ja, goedemiddag daar. Uh, ja, Ted Ligeti was af, af, af, zeker met afstand de topfavoriet. Uh, eigenlijk de enige man vooraf die werd getipt als uh, favoriet. Want alle anderen waren eigenlijk outsiders. Ted Ligeti is een klasse apart op de reuzenslalom En dat liet hij ook vandaag weer zien. Waar heeft hij dan zijn zegen aan te danken? Of is hij gewoon van buiten categorie klasse, om maar zo te zeggen? Nou, dat is hij inderdaad, buiten categorie klasse. Maar zijn manier van carven, de bochten langsgaan uh, met de reuzenslanom, die is ongeëvenaard. Uh, de de reuzenslanom is de, is de combinatie, de ultieme combinatie... tussen snelheid en techniek... En hij, uh, ja, die bochten die gaat hij verschrikkelijk mooi door. Het is een hele zuivere stijl. Dus hij, hij skiet niet al te veel meters. Drift niet al te veel. roots niet te veel. Dus hij maakt eigenlijk hele mooie, bijna rechte lijnen. En dat vergeleken met alle andere skiers... ja, die doen hem dat niet na. En dat ligt er ook een beetje in dat Ted Ligety heeft skis uh, als enige die uh, speciaal voor hem zijn gemaakt. Zou je denken, ja, iedere skier staat in testbanen. Dat wordt ook allemaal gedaan. Maar het merk waarop hij skiet, die zijn heel lang met hem bezig... en ze, uh, uh, het carven zoals hij op zijn ski staat, dat kan hij als geen ander. En dat beweest hij ook vandaag weer. Ja, dat klinkt als totale perfectie eigenlijk, Edwin. Nou, daar, daar heeft het soms wel wat van weg. Uh, hij, uh, het was twee jaar geleden dat de, de skis iets werden veranderd. Die werden iets langer. De taillering werd iets aangepast. Want er waren te veel valpartijen. Men moest ook aan de veiligheid denken, terecht. En toen is hij met zijn skimerk naar Nieuw-Zeeland afgereisd. En als, zij hadden een soort voorsprong in de ontwikkeling van de techniek van de ski. Met die nieuwe ski. En daar, Ter was daar perfect op. En uh, de piste, dus, alle camera's werden op hem gezet. En je kon gewoon zien aan de stijl van de Amerikaan dat hij om kon gaan met die nieuwe ski, met die bochtentechniek... en die snelheid, ja, en hij heeft het geperfectioneerd. Inderdaad, Marcel Hirscher, de Nederlandse Oostenrijker... de Oostenrijkse Nederlander, hoe je het wil zeggen... die zei ook van, ja, als hij gewoon zijn ding doet... dan is iedereen kanseloos. Ja. Inclusief Marcel Hirscher zelf. Uh, we, ja, we kennen ja. allemaal het verhaal natuurlijk. Uh, een Nederlandse uh, moeder, Nederlandse roots. Hij komt uit voor Oostenrijk. Hoe is het gegaan met hem? Ja, eigenlijk wel een beetje matig, een beetje teleurstellend. Uh, hij is vierde geworden. De meest ondankbare plaats die je kan bedenken natuurlijk. En dat was hij ook vier jaar geleden al in Whistler. In, bij de Spelen in Vancouver. Dus hij is nu opnieuw vierde. En ja, in de eerste run was hij niet helemaal zuiver. Uh, leek het erop alsof hij een klein beetje doseerde. Een beetje terugnam. Niet alles probeerde. Terwijl hij normaal een enorme aanvaller is. Je kan aan Marcel Hirscher altijd zien dat hij er vol voor gaat. Dat leek het nu niet op. Maar misschien ligt die piste in Rosa Coeterum wel niet helemaal... in deze omstandigheden. Dat Gisteren natuurlijk geregend, daarna wat gesneeuwd. Keiharde piste, maar waar toch maar een kleine toplaag heel hard was... en daarna werd de piste een beetje beschadigd. Ja, en dan kan je toch wel in kuilen stappen. Dus het was niet helemaal zijn ding vandaag. Ja, en dat bleek ook uiteindelijk vierde geworden. We hadden het al eventjes over uh, het snowboarden eerder uh, vandaag. Dat daar de omstandigheden niet helemaal gelijkwaardig waren. Kan je dat wel stellen bij uh, de reuzenslalom? Ja, eigenlijk ja. Kijk, aan de ene kant niet. De omstandigheden, als er 30 skiers omgekeerd naar beneden gaan... de beste als laatste en de, de nummer 30 als eerste... dan heb je als nummer 28 of 29 of 30 natuurlijk enorm nadeel. De piste is heel, heel erg kapot. Uh, geulen, sleuven zitten erin. Gaten worden erin geslagen. Omdat die, die jongens allemaal zoveel druk zetten op de ski... om die bochten maar door te karven. Ja, en dat was natuurlijk zo. Maar geen enkele skier piept daarover. Want ze, ja, het hoort gewoon bij de sport. Als je als beste bent, heb je in een omgekeerde volgorde de slechte piste. Ja, en dat had, had Ted die ook last van. En die had een enorm gat uit de eerste run van uh, 93-honderds op de nummer 2. En ja, en dat gat, uh, dat, hij ging met heel veel zelfvertrouwen naar beneden. Wist dat hij iets kon laten liggen her en der. En uiteindelijk hield hij een halve seconde over. Dus uh, ja, uh, uitstekend gedaan. Dankjewel. Edwin Peek. Het niet-Olympische nieuws wordt beheerst door Oekraïne. De hoofdstad Kiev, daar is het Maidanplein veranderd in oorlogsgebied. Er zijn nog steeds rookwolken te zien. Het dodental van de rellen is verder opgelopen. staat inmiddels op 26. Honderden mensen zijn gewond geraakt bij de confrontaties tussen demonstranten en de politie. Onze correspondent David-Jan Godfoy is in Kiev. Um, hoe is de situatie op dit moment, David-Jan? Maar ja, je beschreef al een beetje hoe ik, uh, de, de situatie is op Maidan, op het plein. Ik ben nu achter de politielinies, om daar te kijken hoe het daaruit ziet. Hier zijn namelijk al, pardon, bezet geweest door de oppositie. Daar zijn ze gisteravond vandaan verdreven. En wat je hier ziet... is een keur aan verbrande auto's... aan afgebrande barricades... aan opgebroken stoepen en wegen... waar stenen uitgehaald zijn... om de politie te bekogelen. En heel erg veel Berkoet-oproerpolitie... die hier ja, gereed staat... om als dat nodig is... Uh, of als dat nodig geacht wordt... weer in te grijpen. Want de situatie is nog steeds heel gespannen... En verwacht wordt dat er toch op enige termijn vandaag misschien morgen, uh, uh, een, een begin gemaakt met de complete, uh, wordt met de complete ontruiming van Maidan, van het centrale plein in Kiev. Hmm. Nou, dat, dat belooft dan niet veel goed, David-Jan. Want ik zag jou eerder vandaag ook foto's twitteren van allerlei zelfgemaakte molotov-cocktails. Dus het lijkt alsof de demonstranten zich aan het voorbereiden zijn op een grote confrontatie, ja, zeker, dat zijn ze. Ik was, was inderdaad eerder vandaag op Maidan. En daar staan uh, hele batterijen, molotov-cocktails klaar. Maar niet alleen dat. Ook daar is de, de straat opgebroken, zijn de stoepen opgebroken om munitie te hebben. Om de politie te bekogelen met tegels, met stukken uh, straatsteen. Nou, inderdaad, die molotov-cocktails, de barricades die worden verhoogd. Die stonden wat in te zakken omdat ze van sneeuw en ijs gemaakt waren. En ik zag heel veel mensen met, met metalen platen schouwen om die barricades wat hoger te maken, met name om te voorkomen... dat de politie met rubberkogels uh, uh, op het plein kan schieten. Dus ja, ze maken zich daar absoluut klaar voor een nieuwe, nieuwe confrontatie. Um, nou hoorden we eerder al dat de toegangswegen richting Kiev waren afgesloten... om te voorkomen dat er steeds meer mensen op het plein zouden komen. Wat voor mensen zijn daar nu dan nog? Uh, het is nog steeds wel een redelijk bonte mix... maar de, de, de echte militanten, de mensen die vooraan staan... achter die barricades om uh, de politie op te vangen... ja, dat zijn over het algemeen, algemeen toch wel jonge mannen. Uh, jonge, radicale mannen. En vaak met een soort van nationalistische uh, inslag. Uh, dat zijn, ja, die zijn heel fanatiek. Ze staan natuurlijk al, al weken, maanden hier op straat... Uh, de barricades te verdedigen... Uh, en uh, de confrontatie met, uh, met de politie aan te gaan. En dat zijn, uh, dat zijn mannen die zich niet makkelijk gewonnen uh, geven. Dat hebben we natuurlijk al uh, twee keer eerder gezien... en we hebben dat gisteren uh, helemaal gezien... dat die bereid zijn om echt heel ver te gaan... Uh, in wat zij zien als verdediging van hun, uh, uh, ja, van hun gebied in de stad... en wat door de autoriteit natuurlijk wordt gezien... als een, uh, ja, als een soort van poging tot staatsgreep... om met geweld de macht in Oekraïne te grijpen... Nee. Laat de regering iets van zich horen. Zijn er officiële verklaringen? Ja, uh, designer, die zijn er. President Janukovic heeft uh, die net nog laten weten dat hij uh, in dat geweld van, uh, van de oppositie, van de demonstranten, een poging ziet van de oppositieleiders om met geweld de macht te grijpen. Dus een ordinaire staatsgreep. Nou, de oppositie is daar vanzelfsprekend niet mee eens. Die uh, zien hun protest, dat vreedzaam begonnen is. ...als een uh, gelegitimeerd uh, middel om uh, ja, bepaalde dingen die zij belangrijk vinden uh, de, de voor elkaar te krijgen. En dan gaat het met name om vermindering van de macht van de president via grondwetswijziging... ...en natuurlijk ook om aftreden van Jan Jan Jan Goed. David-Jan, dankjewel. Mocht er uh, nieuwe ontwikkelingen zijn... dan horen we dat <coughs> uiteraard van jou. Het is uh, duidelijk dat de Europa League-wedstrijd van morgen... tussen Dynamo Kiev en Valencia... verplaatst is naar Cyprus, naar uh, Nicosia. Vanwege een onrust in Oekraïne. En omdat we zometeen weer teruggaan live naar het uh, schaatsen... hebben we het nieuws van half vier iets naar voren gehaald. Dit is Radio 1. Na nou, nu namelijk. Mark Visser. Ja, het aantal plofkraken in Nederland is het afgelopen half jaar met 60% gedaald. In de eerste helft van 2013 waren er 93 plofkraken. In de tweede helft waren het er nog 36. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de daling het resultaat... van een betere samenwerking tussen de banken en de politie. Greenpeace is er niet in geslaagd om aan te tonen dat de kenniscentrale Borstelen niet veilig genoeg is om de komende 20 jaar open te blijven. De Raad van State heeft alle bezwaren van Greenpeace ongegrond verklaard. De hoogste bestuursrechter vindt het niet aannemelijk dat het onderzoek naar slijtage en veroudering van de centrale niet deugt, zoals Greenpeace beweerde. De Duitse kunstverzamelaar Cornelius Goorliet is een rechtszaak begonnen om zijn kunstcollectie terug te krijgen. De advocaat van Goorliet noemt het in beslag nemen van de hele collectie een veel te zwaar middel. En bovendien zouden de werken geen rol spelen in de belastingzaak tegen Goorliet. En een groep personeelsleden van de Polare Boekwinkel in Rotterdam wil die vestiging overnemen. Zijn een actie begonnen met de naam Donner Moet Blijven? Donner was de oude naam van de boekwinkel. Initiatiefnemers willen geld ophalen van investeerders en via crowdfunding bij het publiek. Tot zover de hoofdpunten. NOS Radio Olympia. Voordat wij zo dadelijk weer teruggaan naar de Adler Arena... nog even naar Monique Kleinsman Die is hier bij ons in de studio straks. Um, zal Karin Kleibeuker gaan schaatsen? Um, we zagen net beelden die toch um, wel opvallend zijn. Um, waarop het leek alsof Karin Kleijbeuker moest huilen. Ja. Um, we zien nu ook foto's via NOS schaatsen Dat op Twitter. Dat waren inderdaad tranen, zo Dat te zien. Kan je, heb je enig idee op afstand... Wat dat was? Zijn dat zenuwen? Of? Ja, misschien is het... Kijk, ik voel nu zelf ook de spanning opkomen. Het worden natuurlijk belangrijke ritten. En uh, Carine is iemand die, uh, die is heel gevoelig. En uh, ik hoop dat het een beetje ontladen is van de spanning. Dat ze de spanning kwijtraakt. Uh, anders kan ik nu ook geen verklaring geven. Dus uh, het, uh, het hoeft niet helemaal uh, slecht te zijn. Uh. Nee, nee. Uh, heb je, je ooit... dat wel eens ervaren ja. zelf zo? <laughs> dat precies. Je... precies. Nou, niet in die, die toon dat ik echt uh, moest huilen. Maar uh, nou, natuurlijk wel dat je heel veel spanning voelt. En dat je soms even moet ontladen. Uh, dat je niet weet waar, waar je tooveel. die spanning moet laten hè, soms. Jillet was erbij. Dus uh, ik, uh, ik ga vanuit dat uh, Jellet precies weet wat hij doet. Dus uh, ik, uh, ik ga van het beste uit in ieder geval. En ik hoop dat het voor haar een manier om te ontladen was. Wat apart dat al die spanning dan samenkomt. Op het moment dat het moet gebeuren. Nou ja, zij heeft haar dochtertje natuurlijk ook uh, tien dagen, twaalf dagen niet gezien. Uh, ik geloof dat haar dochtertje ook in, uh, in de baan, op, op, de, op de baan is. Dat ook zou een misschien... verklaring kunnen zijn trouwens. He. Misschien dat speelt dat dan mee. Dan um, ja. Maar goed, uh, we gaan van het beste uit. Ik hoop dat ze de race van haar leven gaat rijden straks. Hmm. En hoe werkt dat dan? Is ze dan na één ronde dat kwijt? Of misschien nog honderd meter wil? Ik hoop dat ze dat nu al kwijt is. Ja, nou, we gaan het horen. Sebastiaan en Erben zitten aan de rand van de baan. Jullie kunnen er bijna in de ogen kijken. Nou, dan moeten we wel helemaal naar de andere kant kijken hoor. Kijk naar de rug namelijk. Ja, de vijf kilometer, hè, dat is anders oh, dan ja. de tien kilometer gisteren. Toen uh, moest ik inderdaad fluisteren bij de start van uh, Sven Kramer. Want anders, uh, m was natuurlijk ook van Bergsma, van Bob de Jong. Anders dan hadden we uh, daar uh, de heren afgeleid. Nee, de, hier kunnen we gewoon keihard kei door blijven praten. Op het moment dat de startprocedure is. Die is inmiddels geweest. Karin Kleibeuker is vertrokken voor uh, ook haar revanchewedstrijd. Want acht jaar geleden in Turijn was ze erbij. Maar toen kwam ze niet verder. Dan de tiende plek. En was ze vooral na afloop in tranen. Laten we hopen dat die tranen die we nu al bij de gezien hebben. Dat dat de enige tranen zijn die we vandaag te zien krijgen bij haar. Dat het hierbij blijft. Opening in 2160 na de eerste 200 meter. ritmezoeker zoeken. Karin, ritme zoeken. Probeer in je slag te komen. De focus te krijgen in deze race. In die tunnel te belanden waar sporters het altijd over hebben. Zo'n tunnel dat je alleen maar naar voren kijkt. En dat je aan het einde van de tunnel het licht ziet van een prachtig mooie tijd. Zoals ze reed tijdens het Olympisch kwalificatie. 657-30. Haar persoonlijk record. En dat is tevens de snelste tijd dit seizoen gereden. Dus sneller dan Sablikova. Sneller dan Olga Graaf. Sneller dan Wu Sneller dan iedereen. Eerste volle ronde gaat voor Kleibeuker in 32,6 seconden. We zien de vlakke hand bij Jillet Anema. Die de lach inmiddels heeft weggestopt. Die, die hij uh, zo'n nou, kleine 16 uur uh, wel op zijn gezicht heeft gehad. Maar nu is daar het geconcentreerde gezicht. Ook bij Jack de Rijken. De vaste coach die ook staat toestaat te kijken van Karin Kleibeuken. Die ietsje achter Masako Hozumi aanrijdt. De Japanse die er nog wel eens in wil vliegen en dan gigantisch uh, de vrouw met de hamer kan tegenkomen in haar wedstrijden. Maar nu ook redelijk rustig voor haar doen is vertrokken met de rondetijd 33. Zojuist 33-4 uh, was de tweede volle ronde naar de kilometer toe van Karin Kleibeuken. Erben, wat vind je van het rijden van Kleibeuken tot nu toe? Nou, ze rijdt nog heel voorzichtig. Uh, de rondjes 33. Ze moet eigenlijk zoveel mogelijk rondjes 32 gaan rijden. Wil ze echt zo'n Mega doen voor een Olympisch gouden medaille. En volgens mij wil ze dat namelijk. Dus, uh, dus ze zal nu wel een beetje moeten gaan versnellen. Snelle rondes, rijden. Dus neemt ook afstand van, die, van de Japanse. Ze dus komt nu, ja, gelukkig gaat ze weer naar een ronde 32-6. Dus de, die rondetijd die zit nu goed. En nu moet je zo zoveel mogelijk rondjes 32 rijden. Zoveel mogelijk lage 32, want dan komt het goed. En het is ook mooi om te zien de reactie bij de coaches naar die 32ers. Die zou je zojuist op het scorebord wisten te krijgen. Want die dacht ook in één keer. Dan zag je ook even zo'n kleine schokbeweging door. Het lichaam gaan van mooi. Dit moeten we hebben, Karin. Dit moet je vast zien te houden in de resterende rondes van deze 5 kilometer. Zoemie heeft geen antwoord op de speldenprik die Karin Kleibeuker het vorige rondje bij het opdraaien van het rechtheid uitdeelde. Want rijdt nog altijd behoorlijk achter Karin Kleibeuker aan. 233, 17 328 is dan weliswaar een dikke tiende van een seconde langzamer dan haar vorige rondje. Maar wel weer een 32er. Maar ah, ze heeft wel moeite. Zo leek het met, tenminste even bij het opkomen van de kruising. om voldoende snelheid mee te nemen. Arm al weer los. Rechterarm van de rug af. Dan slaat ze daarmee natuurlijk om zich heen. Op weg door die binnenbocht heen. Richting de volgende doorkomst. Dat is de 2200 meter. Arm weer op de rug. Zeven rondjes nog te gaan naar de 32.6 en de 32.8. Volgt nu een rondetijd van Erbund. Wederom 32.7. 32, dat zijn die rondetijden. Die zijn nu mooi vlak hoor. 32.6, 32.8, 32.7. Dan heeft ze nu het ritme gevonden. En nu moet ze zorgen dat ze dat zo lang mogelijk volder houden. Ja, het ziet er nu ook wel iets ontspanner uit. Ik vond de eerste rondes. en zag het toch een klein beetje verkrampt uit. Ja, een meisje wat van een vrouw die van tevoren begint te huilen voor een, voor een vijf, vijf, vijf kilometer. Ik maak me echt zorgen over die spanning. Als ze die spanning van het af kan gooien en nu gewoon vrij uit, kan, vrij uit kan gaan schaatsen, ja, dan zit er wel een, wel een, wel een goede eindtijd in. Maar die spanning moet ze nu echt wel vast wel afhouden. Ze moet zo meteen gewoon die gaskraan gewoon vol openzetten. harde de rondtijden rijden. En ze rijdt weer een rondje 32,8. Keurig netjes wat ze op dit moment aan het doen is. Want ze rijdt ook maar een dikke seconde, 1,8 om precies te zijn. Dus wel bijna twee seconden. Langzamer dan haar race die zij neerzette dus eind december in Heerenveen. Toen ze dus uitkwam op 6.57.30. En dat is dus haar persoonlijk record ook nog eens een keertje. Door de binnenbocht heen weer op dit moment. Ze ziet het rondebord dadelijk op 5 staan. Veel Nederlandse supporters kijken toe trouwens. De Adler Arena is sowieso alweer aardig volgelopen voor het laatste blok van deze laatste individuele afstand van de Olympische Spelen. 4:64 Weer een ronde tijd van 32.8. Het verschil met het schema van Heerenveen van die Toptijd eind december loopt ook ietsje terug. 1,6 seconden ligt ze nog achter op dat schema. Je ziet ook de concentratie nu in het gezicht. Je ziet ook dat ze technisch nog altijd goed rijdt. Bij het afrijden, het afdraaien van de kruising. De bocht weer naar links. Zo simpel is het schaatsen. 100 meter, hup, linksaf. 100 meter, hup, linksaf. En nu rijdt ze dan weer 100 meter richting de doorkomstlijn. En heeft ze nog 400 te gaan. heeft ze de 3400 meter op zitten. En dan komt ze door in 444-49, 32-8. Dat is de derde 32-8. Ja. Erwin, dit gaat goed. Dit gaat nu heel erg goed. Er zit nu ook ontspanning in. De, de, de blik in haar, in haar gezicht is nu, nu, nu ook vrij. Ze kan nu lekker schaatsen. Het lichaam uh, wil, wil, wil wat dat eigenlijk kan. En uh, Jilid Adema is tevreden op de kruising. Ja, ze gooit weer in het, in het bocht, gooit het armpje weer, weer los. Lekker ontspannen. Ja, je ziet nog helemaal geen enkele vermoeidheid in het gezicht. Ze is nog gewoon heerlijk aan het schaatsen. Dus ik hoop echt dat ze, dat, dat, dat, ze, dat ze die flow heeft die ze zo graag moet hebben. En tot nu toe ziet het er echt heel erg goed uit. Rijdt ze een maximale race. En weer nee, een rondje 328. Ja, prima hoor. Wat ze hier laten zien. Prima. 5, 17, 38. Betekent dat ze nog maar een dikke seconde langzamer is. Nee, wat zeg ik? Nog maar 18 de langzamer is dan dat schema van Heerenveen van het Olympisch Kwalificatietoernooi. Misschien heeft ze dat schema wel gewoon in haar hoofd geprent. Dat is de opdracht. 657 rijden hier in de Adler Arena. Aan het begin moest ze dus eventjes in een ritme komen, waardoor ze wat achterstand opliep op dat schema. Maar nu komt ze dichter en dichter bij de rondetijden van Heerenveen. 5 minuten minuten En vijftig seconden. En drie tiende van een seconde. 32, 9. Een tiende van een seconde verval. Maar dat, uh, dat vergeven we Karin Kleibeuken Want dit ziet er netjes uit. Ook veel beter dan acht jaar geleden in Turijn. Bij haar eerste Olympische Spelen. Toen ze was afgeleid door van alles en nog wat. Nu gaat ze in een veel betere kadans naar de kruising af. En ze moet nog drie rondjes. Maar ze gooit nu ook op de kruising de armpies. Anderhalf, hè? nog maar anderhalf. Ja, ze is op weg naar de bel. Ze is op weg naar de bel, Maar ze gaat echt versnellen. Ze gooit het armpie erbij. Heet, waardoor ze het ritme omhoog kan gaan, ze echt gewoon, gewoon nu gaan, gaan verstellen. En dan rijdt ze zo meteen een hele goede uit. Ik ben benieuwd naar deze ronde. Ja, versnelt ze zelfs in deze ronde. Gaat ze naar een ronde 32 7 En dan heeft ze in ieder geval zo meteen alles gegeven wat, wat, wat erin zit. En gaat ze sneller rijden dan dat ze deed in Ierenveen. Ze gaat een persoonlijk record rijden als ze dit vast weet te houden in de laatste ronde. 6-57-30 is haar persoonlijk record. En de snelste tijd dit seizoen internationaal gereden op de 5 kilometer. Die tijd gaat Karin Kleijbeuk hier waarschijnlijk verbeteren in de Adler Arena. En dan mogen de 6. Vrouwen, de negen vrouwen die nog komen. Nee, de zes vrouwen, excuus Mogen die hun tanden gaan stuk buiten op deze prachtige eindtijd. Voor Karin Kleibeuker. Zes minuten, vijfenvijftig seconden en zes honderdste van een seconde. Goed gedaan hoor. Persoonlijk record. Dik persoonlijk record van Karin Kleibeuker. En ze is ook maar 1,3 seconden langzamer dan het baanrecord van Sablikova. Van dat WK ah. van vorig jaar. Er ben nog even heel kort. Dit ja, was een toprace voor Kleibeuker. Het was een toprace. En misschien heeft in het begin hartstikke nog wel iets kunnen redden helemaal vlak. En aan het eind kon ze die race mooi afbouwen. Dan heeft ze alleen maar rondjes 32 gereden. En hij rijdt ze een fantastisch persoonlijke Ja, Ik denk dat het een hele goede tijd is. Ik weet niet of het genoeg voor goud is. Ik denk het eigenlijk persoonlijk niet. Maar ik denk wel dat het een, een mooie kans maakt om op het podium te komen. 6 55 66, nog zes vrouwen komen van achter naar voren. Nauta Perstein, Wus Blikova en zo dadelijk als eerste... Shiho Izizawa uit Japan en Olga Graaf uit Rusland... U moet voor de gein eventjes naar uh, radio1.nl gaan. En dan meekijken met deze uitzending. Want dan ziet u, uh, onze gast Monique Kleinsman... die heeft persoonlijk Harien kleibeuker naar uh, die goede tijd geklapt en geschreeuwd. Uh, dit is, je, was, je was heel tevreden hè, over wat ze, wat ze liet zien. Ja, Monique. dat is supergoed. Karin um, is iemand die, uh, die gewoon na uh, acht jaar hè, nadat ze in Turijn heeft geschaatst... Uh, toch weer het flikt om, uh, om zich te plaatsen. Moeder geworden, uh, lastige tijd gehad uh, hoe ze dat doet. Echt petje af. Karin uh, uh, is gewoon uh, een heel gevoelig meisje. Ja. En, uh, en ik kan me best voorstellen als je een maand lang bijna je dochter niet ziet... Hè, omdat je je focust op de Olympische Spelen. Nou, dat is fantastisch als je hier 655 rijdt wat het ook straks waard is, uh, ze kan met opgeheven hoofd uh, terugkijken op een uh, super, uh, super race. Ja. Heel mooi. Gaat het weer een beetje met je? <lacht> ja, ik vind het mooi. Ik had het zo kriebelt dan. <lacht> dat dachten uh, we al, ja. <lacht> ja, je wil ze dan eigenlijk wel vooruit duwen. Maar uh, ja, dat kan helaas niet. Ze moet het zelf doen. Maar uh, ja, dat sla je er denk ik ook niet uit. Dat zit er gewoon in. Maar dat zit ook bij jou. Hè? Die, je hebt een bijna wedstrijdspanning, zie ik volgens mij, uh, nog hier in de studio. Ja, ik voel dat wel een beetje. Ja, ik voel wel een bepaalde spanning. nadat nou, het wel dat ik... Uh, ja, dat is op zich, ik kan er ook wel van genieten. Uh, ik kan het zelf niet meer doen, maar als je het op deze manier volgt... Uh, ja, dat, uh, dat kriebelt. Dat is iets wat, denk ik, in je, in je systeem zit. Ja. Ja, waar zit dat in je lijf? Ja, eigenlijk in heel je, heel je lijf, maar toch wel met name rond je, rond je borstgebied. Ja. Um, nou ja, goed, met Carine heb ik ook redelijk veel contact. En uh, het is mooi om te zien uh, dat twee jaar terug dat ze me vroeg... Van, ja, zal ik het proberen? En als je dan toch ziet hoe ze het toch gaat doen... Uh, studie afrondt, uh, het naast haar werk combineert... Yeah. Super. Nou. Wat, ze, wat zei je toen ze dat vroeg? Ja, dat moet je zeker doen. Als jij denkt dat je het kan combineren met Anne mijn, haar dochter... en je kan het combineren met, uh, met je werk en je hebt er vooral heel veel plezier in... gewoon gaan, doen. Denk jij, eventjes nu um, puur kijkend naar de tijd die ze heeft gereden... die 6,55, dat dat voldoende zal zijn voor een plek op een podium? Nou, ik, uh, ik ga toch steeds meer erben volgen. Uh, 6,55 van Karin uh, vind ik een goede tijd... Uh, maar goed, uh, Erbo kan gelijk krijgen dat, uh, dat er toch een aantal mensen onder gaan duiken. Maar uh, het komt zeker in de buurt van de medaillers. Goed, nou we gaan het zien. We horen inmiddels uh, wat kabaal in de Adela Arena. Dus ik neem aan dat dat uh, voor uh, Olga Graaf is. De bronzen medaillewinnares inderdaad van de drie kilometer eerder dit toernooi. Dat voelt alweer heel lang geleden. Er staat trouwens een prachtige foto op Twitter... Uh, waar met Medvedev en Poetin oh, oh, aan het kijken oh, oh. zijn. Terwijl inderdaad nu even op de kruising dat maar net goed gaat. Met Medvedev en uh, Poetin aan het kijken zijn naar de ijshockeywedstrijd... tussen Rusland en Finland. Met de handen allebei in het haak. Ze zou zeggen, kom maar hierheen en moedig je pupil aan... je landgenote Olga Grafan, die het opneemt tegen Shiho Izizawa uit Japan... Beiden beter vertrokken dan Kleibeuker deed. Want ze waren in de eerste anderhalve ronde sneller. Ook nu, na een kilometer, zijn ze sneller. Maar we weten dus van Kleibeuker dat ze een hele mooie regelmatige en een hele mooie vlakke race reed. En dat moeten Isizawa en Graaf maar zien te doen. En ze moeten zichzelf ook verbeteren. Isizawa heeft 7.06 staan als seizoenstijd in Astana. 6.55 als PR, maar ja, dat is een soort leeftijd. En Olga Graaf reed überhaupt nog nooit binnen de zeven minuten. Dus zij moeten zichzelf fors gaan verbeteren. Wilden ze bij die 6,55-66 van Karin Kleibeuker in de buurt komen? Olga Graaf neemt het initiatief in deze wedstrijd. 1,59-52 is de doorkomsttijd. Erwin, ze is wel goed begonnen deze Olga Graaf. Ze is heel goed begonnen. We begonnen met een rondje 32-4, daarna 32, en daarna ook weer 32. 6. En dat doet het me nu al denken aan die race die ze ook reed op die drie kilometer. Ook zo vlak. Als een huis. Maar dat zal ze ook wel moeten. Want dit soort rondetijden reed eigenlijk Karin Kleibeuker ook gewoon de hele race door. Die reed alleen maar 32ers. Heeft 1 33 gehad. En die, heeft ze, die reed ze in, in, in de tweede ronde. En nu rijdt ze. Nu moet ze alleen maar 32, 32 rijden. 206 6 Dan komt ze in die tijd van Karin Kleibeuker. 32, 6 opnieuw. Dus wat dat betreft voldoet ze aan die missie. Ze breidt de voorsprong op Kleibeuker ook ietsje uit. Naar 1 seconde en 100ste van een seconde. Zawa, die dit seizoen het podium benaderde in Astana... want daar werd ze vierde bij de wereldbekerwedstrijd. Die volgt op uh, toch al een meter of vijftien. De Japanse uh, heeft geen antwoord op de versnelling... een paar rondjes geleden van Olga Graaf. Maar houdt de kleine Rusin, die uh, 30 jaar oud is... inmiddels houdt zij dat vast... want ze is pas bij de 2200 meter. Kleibeuker had die 305, 92 Hier komt uh, Graaf in drie minuten, vier seconden... en 92 honderdste van een seconde. Een seconde, precies een seconde... is ze dus sneller dan... Uh, dan Kleibeuken was. En dat betekent met die rondetijd van 32-7. Ook dezelfde rondetijd als zojuist. Zij naar de buitenbaan toe. De arm los natuurlijk bij het insturen van de bocht. Niet al te dicht tegen die blauwe lijn aan. Daar zit voldoende centimeter tussen. Om de risico's te vermijden. En dan op weg naar de 2600 meter. Hier had Kleibeuken 38-81. En een ronde 32-8. En hier is Olga Graf uit Russia-Russia. 37 70. Ze pakt er een tiende bij En er hebben het verschil nu 1 seconde en 1100 in het ja. voordeel van Graaf. Maar dat komt ook door die ronde 32-7. Weer een snellere rondetijd. En het, maar vanaf nu, hè, nu komt want het. Eigenlijk begint de 5 kilometer. Het begint pas na 3 kilometer. Dat is een gouden regel in de schaatsen. Dat, dat, dat je, vanaf dan moet je, moet, moet je het energie over. Je moet rustig naar die 3 kilometer rijden. En dan begint het pas. En ik ben benieuwd hoor. Ik ben heel erg benieuwd of ze dat zometeen kan. Want ik denk namelijk dat ik, dat ik het, als ik het vergelijk met de rit van Karin Kleibeuken, dat Karin Kleibeuken in deze fase van de rit ontspannende reed. En jawel, ze rijdt nu 32 achter. De rondetijden gaan iets omhoog. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want nu is die 3 kilometer geweest. 14.56 was de doorkomsttijd. Daarmee is ze zo'n 7 seconden langzamer dan haar eindtijd op de 3 kilometer. Waar ze dus achter uh, Wust en Sablikova de bronzen medaille veroverde. De wave gaat mee op de tribunes waar veel Russen inmiddels samengepakt zijn. De wave gaat mee, maar de wave gaat sneller dan Olga Graaf op dit moment aan het schaatsen is. Maar die had dus net nog wel een dikke seconde voorsprong op het schema van Kleibeuken. Die bij de 3400 meter ook een 328 noteerde en hier... Is een 32-9. Dat is alvast een tiende eraf. Een tiende eraf van de voorsprong op Karin Kleibeuker. Ze ligt nog wel 96-honderdste van een seconde voor. Ze moet het ook helemaal alleen doen. Tegenstand van Ishizawa is er niet. De Japanse Jut Olga Graaf helemaal niet op. Olga Graaf moet het helemaal in de Uppie doen. De Russisch kampioenen op zowel de 3-kilometer als de 5-kilometer. Nu door de binnenbocht. Je ziet dat het gezicht begint te betrekken. De, mond, de mondhoeken die gaan ze nu en dan naar achter. De pijn verbijtend. 5'17'38 1738 had Kleibeuken na 3800 meter. 5'16'55 55 heeft Olga Graf. De eerste 33er is daar bij Olga Graf. Die een dikke tiende van een seconde inlevert. En nog maar 83 ste voor ligt. Ja, inderdaad. En dan zie je gewoon dat het moeilijk gaat. Ja, Olga Graf zit er nu doorheen hoor. Ze moet nog 300, maar ze is moe. Ze bemoed. Ze heeft een verbeterde blik. Ze is nu echt aan het vechten. En ja hoor, daar begint. Die laatste paar rondjes. Daar pakt de Karin Kleibeuken de voorsprong. Hè? Want 32,99. 32-7, 32-6 waren de laatste rondes van Karin Kleibuk. En ik kan me niet voorstellen dat onze kraft het ook al. Wat is de rondetijd? Die rondetijd is, ja, nou, ze probeert wel in de buurt te komen, hoor. 33-0. Dan gaat zo meteen echt op die laatste twee rondes aankomen. Ze heeft nog 75-honderdste voorsprong op de rit van, uh, van Karin Kleibuk. Maar die reed twee fantastische slotrondes. 75-honderdste bij het weer van de laatste twee ronden. In een uh, schaatstoernooi waar we de verschillen al uitermate klein hebben gezien. Denk aan de 1500 meter, denk aan de 1500. Meter. Nu is het de 5 kilometer voor vrouwen. De laatste individuele afstand. Op weg naar de bel waar Kleibeuken 6.23.05 had als doorkomsttijd. En hier is Olga Graaf in 6.22.66. En dat betekent met de ronde 33 rond dat ze 3-tiende inlevert. En nog 39-honderdste. 39-honderdste van een seconde voorlicht. Op Karin Kleibeuker, Olga Graaf gaat een persoonlijk record rijden. Dat wel. Maar gaat ze ook die tijd van Kleibeuken verbeteren. Uh, uh, Marquetto, die Italiaanse coach van de Russen. Die er richting de kruising. Want ja, die kan ook nog wel een Tweede succesje gebruiken met Olga Graaf. Door de laatste buitenbocht heen. Kon ze waarschijnlijk nog aardig goed doorheen. Oh, op op best weg naar de finish. 6,55, 66. Redt ze het wel of redt ze het niet? Redt ze het wel. Ze gaat het denk ik niet redden. Nee! 1200 seconden tekort. 6,55, 78. Is een dik, dik, dik persoonlijk record voor Olga Graaf. Die zichzelf hier dus dik verbetert. Maar in de slotronde van 33, 12. Te veel inlevert. Een halve seconde op... Uh, Karine Kleibeuker. En dus kan Karine Kleibeuker opgelucht ademhalen. Zij staat met nog twee ritten te gaan. Nog altijd bovenaan. Graaf, graaf, graaf. Je hebt goed gereden. Maar het is niet goed genoeg voor de eerste plaats met nog twee ritten te gaan. Dat gezicht van Kleibeuker. Ongelooflijk. Wow. Wat zie je bij haar? Dat is, ze, ze durft nog niet echt blij te zijn, volgens mij. Nee, hè? ze durft nog niet echt blij te zijn. Maar dat is ook uh, verstandig. Want uh, kijk, het is spannend dat op de laatste 100 meter. Hmm. Dat, uh, ja, dat Olga Graaf uh, net, uh, net niet onder haar tijd duikt. Dus uh, nou goed, tot, uh, tot de laatste 100 meter uh, schaatsen ze nog onder Carina tijd. Dus dat ja, uh, ik het idee had dat uh, Graaf veel meer pijn had bij het schaatsen. Dat er bij Kleibeuker meer ontspanning zat. Klopt, maar ze hield heel erg goed uh, de 1-na-laatste en de 2-na-laatste ronde. hield ze hem heel goed vlak, hè, op 33-0. Uh, uh, dat is heel knap als je kapot zit en dan toch nog je rondetijden kunt vasthouden. Vaak oh. zie je bij mij dat het dan uh, secondes omhoog kan lopen. Maar, uh, oh. Dat gebeurde niet bij Olga en dat zag je ook op haar 3000 meter. Dus uh, nou, echt fantastische tijd voor haar. Een dik persoonlijk record. Ja, en dat zat hem allemaal in die uh, laatste ronde. De 32-6 waarop ze het uh, gepakt heeft. Goed, nou, nu gaat het erom. Uh, Kleiberker is in ieder geval vijf. Die conclusie kunnen we nu al trekken, jongens. Ja, ja, nou ja, maar ze moet naar het podium, hè? want als je zo'n tijd rijdt... dan verdien je een medaille. Maar ja, of het goed genoeg is... we gaan het meemaken in het komende kwartier. Iedereen wust tegen Sablikova. De rit der ritten misschien wel op de vijf kilometer. In ieder geval wat betreft het affiche. Want met Martina Sablikova staat er een vijf kilometer kanjer op de baan. Zes keer op rij werd zij wereldkampioen op deze afstand... bij de WK afstanden. En tussendoor veroverde ze ook nog het Olympisch goud in Vancouver... Dus als je kijkt naar die afstandstoernooien... is het gewoon zeven keer op rij. Sablikova, Sablikova, Sablikova, Sablikova, et cetera. Irene Wüst heeft die vijf kilometer wel onder controle gekregen, hoor. Vorig jaar werd ze tweede op de WK-afstanden... hier in de Adler Arena. Zij zijn vertrokken. Vorig seizoen Sablikova, 6,54,31. Irene Wüst, 7,0,2,96. Was toen genoeg voor de tweede plaats. Dat is het dus nu niet. Wüst moet veel beter rijden dan vorig jaar. En Wüst kan onbevangen... Vrij onbevangen, deze 5 kilometer in. Ze won de 3 kilometer. Leed een gevoelige nederlaag op de 1500 meter. En opent nu in 1986. Nou, Erben, dat zijn nog eens openingen. Dan pak je meteen al 1,7 seconden. Op de snelste tijd tot, tot nu toe. Dus dan ben je lekker bezig. Maar dat moet ze ook wel doen. Hè? Die snelheid komt bij Irene Muse gewoon heel makkelijk. En je moet gewoon wat hoger. Je moet, moet je eigenlijk een beetje uit haar concentratie halen. Rare dingen doen. Ga er maar ver voorrijden. Dat Sabnikova een, een, een beetje nerveus wordt. En dat ziet er op dit moment. Ook wel uit hoor. Want ze pakt nu van wel een. Ja, naar 600 meter. Heeft ze een gaatje van 15 meter. De eerste rondetijd. Wat is de eerste rondetijd? de eerste rondetijd is 31,8. Ja, dit is een andere rondetijd hoor. En Sablikova. Die heeft hem nu al op 32,5. Neer. 51,71 was de doorkomsttijd van uh, Irene Wüst. Het antwoord moet komen van Sablikova. Het antwoord komt voorlopig nog niet. Sablikova gaat namelijk met een meter of 10, 15 achterstand de buitenbocht in. Irene Wüst door de binnenbocht gaat uh, de voorsprong dus vergroten. Op de 6 20-jarige Tsjechische. Wüst is een jaartje ouder. 27 jaar. En heeft echt een behoorlijke marge te pakken zeg, na een kilometer. Maar ze moeten nog vier. En 23 1.23.82 is de doorkomsttijd. 32-1. De rondetijd. En dat is haar eerste 32-er. En de 32-7 voor Martina Sablikova betekent dat Wust 3,83 seconden maar liefst sneller is dan Kleibeuker. En ook Sablikova sneller dan de Nederlandse. Sneller dan Karin Kleibeuker. Wust het ziet er geconcentreerd uit. Je ziet altijd in die eerste ronde. Dat ze heel erg bezig is met die concentratie. Dat technisch zo goed mogelijk rijden. Dat knokken en dergelijke. Dat komt later wel. Hier is Wüst naar de 1400 meter. Naar de 32-1 van. Zojuist volgt hier weer een 32-1. Nou, dan heeft ze een heel mooi rit te pakken hoor. 31-8, 32-1, 32-1. Dat is hartstikke goed. Sabukova, ja, die rijdt weer een rondje. 32-4. Dus die levert weer in op, uh, op Irene Wüst. En heeft Irene nu al 4 seconden voorsprong op het schema van, uh, van Karin Kleibuk. Dat moet ook wel. Want Karin Kleibuk had een heel sterk tweede deel. Maar ze kruist ook gewoon ver over, over Sabukoven 1. En dat is het gat gewoon heel groot. En dat gat mag maar lekker groter Dat is bijna 40 meter. Dat zo. is echt heel groot. Nou, we zijn er nog langer niet. Want dit, dit is de, de manier waarop ze het gewoon moet doen. Grijpt ze weer een rondetijd van 32-2. En dan komt uh, Sablikov achteraan. Die rijdt 32 Ja, die rijdt levens gewoon nog steeds in. Hoor, nog steeds in. Oh, joh, nog steeds in. En komt de kruising opgereden met. Nou, 50 meter. Schat ik toch zo'n beetje wel in. Achterstand op Irene Wust. 50 meter. Na 18, dik 1800 meter, zo'n 2 kilometer afgelegd. Want Irene Wust rijdt alweer door de bocht heen. De buitenbocht in dit geval. En is onderweg naar de volgende doorkomst. De 2200 meter doorkomst. Pak het Nederlands record er maar even bij. 259-58 destijds van Greta Smit. Nou, daar zit ze dan nog wel een stukje boven. Met de 3 -0 1 0 ronde tijd 32-7. Die gaat nu omhoog. En dit is de eerste keer in deze 5 kilometer dat Martina Sablikova sneller is in haar ronde. Namelijk 1 tiende van een seconde. Irene Wust komt ook. Zo nu en dan al met de bovenlichaam ietsje omhoog. Gaat wel met ze nog altijd een ruime voorsprong de binnenbocht in in dit geval. Maar het lijkt er nu op alsof Sablikova in het tweede deel van de vijf kilometer. Want dat gaan we zo'n beetje wel in. Beter in haar ritme zit dan Wust. Wat is het antwoord van Wust op die 32-7 van zojuist? Een 32-5. Ja, dat doet ze goed. Dat doet ze goed. Ze weet die rondetijd weer naar beneden te brengen. Ze is wellicht Erben ook wel even geschrokken van die 32-7. Ja, van die Als Jan in één keer doorstiet naar die, naar die 33 ja Dan gaat het niet goed. Maar nu moet je die corrigeren rondetijden constant houden. Hou op die 32-5. Zolang mogelijk op die 32-5 houden. En dan mag Sabli wel sneller ronde, ronde tijden rijden. Maar ze moet eerst dat gat nog maar eventjes helemaal dicht rijden. Ze gaan nu zometeen dan na die drie kilometer tijd. En dat is een belangrijk punt op deze, in, in, deze, in, in deze wedstrijd. Dat gat is er nu aan een metertje of 30. Ja Sablikova komt wel behoorlijk terug hoor. Rijdt Irene Wüst 32-6. En Sabli rijdt 32-5. 32-6 brengt Wüst tot 406-19. Er waren jaren nog niet zo heel erg lang geleden dat we 40619 een toptijd vonden voor Nederlandse schaatsers op de 3 kilometer. Wust heeft die tijd als doorkomsttijd dus na de 3 kilometer. Laten we trouwens niet vergeten dat Wust om de snelste tijd te rijden ook een persoonlijk record moet rijden. Want dat staat op 6.55.85 van de WK Allrounder 2011 in Calgary. Uh, ondanks de buitenbaan komt Sablikova terug hoor. Ze komt er maar zeker aan. De druk wordt opgevoerd door op uh, het lichaam van Wust. Die, u hoort het AI 331 33-1 nu noteert. En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 De doorkomsttijd 33-7 voor Wüst. 325 voor Martina Sablikova. Kom op Irene, kom op. Reiner naar Sablikova toe. Ja, maar dat lukt niet hoor. Want Irene Wüst zit er nu al gewoon helemaal doorheen. Ze heeft drie kilometer goed gereden. Maar dit kan ze, deze aanval kan ze gewoon niet pareren. Je ziet ook gewoon het verschil. Sablikova die het ritme omhoog hoort. En die dan in één keer makkelijk weggaat. Ja, Irene probeert het wel. Ze gaat nog een ronde vechten. Ze probeert er nog één ronde naast te komen. Maar ik ben bang hoor. Ik ben bang dat ze er nu nog een ronde tijd naast zit. Maar dat zometeen Sablikova misschien wel overal... Naast haar heen gaan kruisen. De rondetijden van, van Sablikova. 32,6. En die rondetijd van, van Irene ja, probeert We proberen het wel hoor. 33,3. Maar nu gaat Sablikova over haar heen kruisen. En ze kan niet aanpikken. Ze kan niet aanpikken op die kruising. Ja, deze rit gaat, ga, gaat ze verliezen. Maar wat voor een tijd gaat het worden voor Sablikova? Gerard Kemkes die schreeuwt en wijst zijn pupil natuurlijk nog richting Sablikova. Maar die is weg. Die is weg. Die vergroot de voorsprong dankzij de binnenbocht. En is op weg naar de bel voor de laatste ronde. Dan gaat er een dijk van een eindtijd aankomen. Want ze is nog altijd ook sneller, veel sneller. Dik vier seconden dan Karin Kleibeuken was bij het ingaan van de laatste ronde. Petter Novak, de trainer van Sablikova, applaudisseert al naar de 6-18 die ze zojuist reed bij het ingaan van de laatste ronde. Als ze nog een versnelling weet door te voeren in die laatste ronde, gaat misschien de snelste tijd ooit op laagland. Gaat er misschien, ooit nog wel eens, gaat er misschien nu wel aan. Sablikova heeft wel moeite om dat ritme er goed in te houden in de laatste buitenbocht. De 6 66 van Karin Kleibeuken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 Wüst toch niet anders dan tevreden zijn? Nee, nee Wüst heeft echt fantastisch gereden. Ik was bang voor de laatste ronde, maar ze vocht zich terug. Hè. Ze wist gewoon dat ze een goede slotronde moest zijn. Dat ze niet helemaal kapot moest gaan. Dat hebben we ook wel gezien op een vijf kilometer. Dat ze in die laatste ronde helemaal weg was. Maar ze kwam van de ronde 34 en ging ze weer terug naar een ronde, naar een ronde, ronde 33 en rijdt ze gewoon een persoonlijk record. En heeft ze gewoon echt kans op een medaille. Ja, maar er staat op dit moment gewoon geen maat voor Martina Stamlikova. En dat is misschien, na de drie kilometer, waarin ze wel goed was, maar niet Excellent! Misschien toch een klein beetje verrassend? Of vind je van niet? Ja, dat Sablikova hier, hier goed rijdt. Is, ja, zij, zij, zij, zij kent deze, deze afstand. Ja, de tijd, hè, 6, is 6:51 is natuurlijk ook wel heel goed. Maar hè, als je echt doorrijdt. En je kunt er een keer een klap. En je kunt boven jezelf uitstijgen. Dan denk ik ook dat, dat Irene Just dit ook kan. Maar vandaag had ze niet. Vandaag moesten die laatste 4, 5 ronden gewoon vechten voor, voor de tijd. En ze heeft hard gevochten. En ik denk dat het genoeg is voor een medaille. Martina Sablikova die de 1500 meter liet uh, schieten. Om alle focus. Te leggen op vandaag. Op deze vijf kilometer staat bovenaan... met nog één rit te gaan. Wat voor een rit, zeg. Yvonne Nauta, de Nederlandse die dit seizoen zo vaak verrast heeft. Ook op de vijf kilometer, de nummer twee van het Europese kampioenschap... allround en de Nederlands kampioenen op deze afstand. 6,59,27 haar persoonlijk record tegen Claudia Perstijn. Yvonne Nauta wordt vrijdag 23 jaar. Perstijn een dag later 42 jaar... Daar zit wel een verschil tussen, zullen we maar zeggen. De laatste rit is vertrokken. Op deze vijf kilometer, minder dan zeven minuten. En dan weten we het. Yvonne Nauta, de pupil van Gianni Romme. die zijn armen over elkaar doet. En ietsje verderop staat Marianne Timmer. die dus, we hebben het al gememoreerd. zulke goede herinnering heeft aan de 19e februari. Twee keer werd Marianne Timmer op deze dag Olympisch kampioen. op deze datum. Nu rijdt haar pupil 2042 over de eerste 200 meter. en 2064 de doorkomsttijd. De eerste tijd. Voor Claudia Perstijn. Die op de drie kilometer net niet op het podium eindigde. Vierde wet en zich daarna heeft ingedikt. Vol, ingedekt voor deze vijf kilometer tegenover de Duitse media. Verwacht maar niks van mij. Want deze baan ligt me niet lekker. Het ijs ligt me niet. Etcetera, etcetera. Maar voorlopig rijdt Perstijn naast Yvonne Nauta. Op weg naar de 600 meter. Waar Sablikova 53,08 had. En beide vrouwen sneller zijn. 52,70 voor Nauta. 52,77 voor Claudia Perstijn. En dan is dat dus een heel goed begin. Ook vooral uit Nederlands oogpunt voor Yvonne de Nauta. Zeker weten. En dan kan ze nu op de kruis. kan ze mooi naar Claudia Persen heen rijden. Mooie ontspannen slag. Als ik het verschil kijk, bekijk in die slagen. Dan, dan straalt er gewoon vertrouwen uit vanuit Yvan de Nauta. Zij rijdt makkelijker. Claudia Perstijn moet veel meer energie stoppen in, in, in die slagen uh, dan, dan het Ivonne uh, uh, Nauta. Hij gaat ook via die binnenbocht nu ook al een beetje afstand nemen van, uh, van Claudia Perstijn. En dan gaat ze een ronde tijd rijden? Ja, van 32-1. Zij is hier gewoon uh, om hier gewoon niet alleen maar een medaille te halen. Zij gaat gewoon rijden om voor een gouden medaille als ze dit dit gewoon volhouden. Wat een concentratie op dat gezicht van Yvonne Nauta en een prachtige slag. En uh, het ziet er inderdaad hartstikke goed uit. Als ze daar aan de overkant. Uh, aan het einde van de kruising. De buitenbocht indraait. Pechstein komt wel wat terug. Via de binnenbocht. In de voor haar zo karakteristieke stijl. Die vlakke rug en die arm. Die dan zo heel krampachtig. Een beetje beweegt. Snel gaat het allemaal wel. Nauta houdt trouwens de arm op het rechte van de rug af. 1,57-55. Betekent de rondetijd nu van 32,6. En dat is de eerste keer dan dat ze in de rondetijd wat tijd inlevert. In de rondetijd wat tijd inlevert. Op Sablikova. Maar Nauta ligt 76,00 een seconde voor. En heeft nu een lekkere kruising. Want kan na Sablikova, Sablikova, moet je mij horen, naar Perstijn toerijden. En dat doet ze ook. En aan het eind van de kruising was het verschil maar 5, 4, 3 meter. En nu, op een doorgekomen. En zo neemt Yvonne Nauta weer het initiatief in deze race terug. Op weg naar de 1800 meter. En daar komt Nauta door in 2 minuten. 30 seconden en 1800ste. En dan is die rondetijd weer 32,6. Maar levert ze wel ook weer een tiende in ten opzichte van Sablikova. En is ze 68 honderdste sneller. Komt er een antwoord van Perstijn? Ja, dat dit gaat het spel worden vandaag. Hoor. Want Claudia Perstein ja, die kan het gat niet dichtrijden op die kruising... maar ze houdt wel contact met Yvonne Nauta. Ze gaat er niet naast komen, maar ze gaan mooi gelijk op. Uh, het ziet er echt, ja, het ziet er, Claudia Perstein die is toch wel geconcentreerd. Het ziet er toch wel goed uit wat, wat ze aan het doen is. En Yvonne Nauta die heeft continu één armpje los. Hè? Die probeert met, dat arm, met die armzwaaien een beetje ritme te houden. Want ze rijdt toch wel een klein beetje statisch vind ik eigenlijk. En dat zijn die tijden, Die gaan nu naar de 32-8. En dan gaan ze inleveren op het schema van, van, uh, van Martina Sablukova. Nu heeft Yvonne Nauta wel weer geluk. Want zij kan nu weer optimaal profiteren van op de kruising. Zij kan weer naar Claudia Perstein toe rijden. En dan gaat ze binnendoor komen door die binnenbocht. Bij de drievoudig Olympisch kampioen hè, van deze afstand. Claudia Perstein drie keer 94. 98 en 2002. En dat deelt uh, Yvonne Nauta dus gewoon wel weer een tikje uit. Maar is ze ook nog sneller in deze fase dan Martina Sablikova was? Het antwoord luidt nee. Want met 3,35, 98 en de rondetijd 32, 9 levert ze in op Sablikova. Daar is inmiddels 1800ste langzamer. Ze is inmiddels uh, ook aan het inleveren op de rondetijden van Irene Wüst. Ziet ook Martina Sablikova die uh, inmiddels haar en witte muts aan heeft uh, op haar hoofd heeft gezet. Zij ziet dus dat het voor haar voorlopig... Het kwartje goed lijkt te vallen. Perstijn probeert in de binnenbocht weer terug te komen bij Yvonne Nauta. Lukt daar niet. Nauta houdt de voorsprong van zo'n anderhalve twee meter uh, in stand. Op weg naar de drie kilometer waar Wust 4.06 had en Sabliko van 4.08. En hier is 4-09-15. En nu een 33er. Ja, Erben, dat gaat nu wat de verkeerde kant op die bij Yvonne drie, Nauta. Die moet je eigenlijk niet hebben. Dan kan Yvonne Nauta wel weer optimaal profiteren van op de kruising. Dat nog heb nog ik je vaker horen zeggen. Dat, maar dat, is, dat is mooi. Dat moet je al, jezelf ook gewoon in de positie werken. Dat je, dat je daar kunt profiteren. Profiteren van je tegenstander. Ze dus reed er nu wel heel hard aan. En nu gaan ze, denk ik, ook voor de eerste keer echt afstand nemen van. van uh van Claudia Perstijn En dan zal ze vanaf nu, zal ze soms helemaal alleen moeten doen. Want eigenlijk, ik heb het al eerder gezegd, de, de, de 5 kilometer begint pas na 3 kilometer. En we zijn nu op 3400 meter. En ze rijdt een ronde tijd van 332. 2. Ze moet terug naar die rondjes 32. Ze moet terug naar die rondjes 32. En dat lukt er voorlopig niet. Sablikova, die kan zo'n beetje wel haar gouden medaille opnieuw tweede Olympische titel gaan, gaan vieren. En dan gaan we kijken natuurlijk naar die tweede en derde plaats, waar voorlopig Irene Wust en Karin Kleibeuker op staan. En aangezien Perstijn nog steeds niet echt terugkeert, ziet het er dus naar uit dat we weer twee schaatsmedailles erbij gaan veroveren op deze laatste individuele afstand. Hier is Nauta in 5,15-95. Ronde tijd 5 Dan pakt ze nog wel weer twee tienden erbij. Ten opzichte van Irene Wust met die 515-95. Ze is wel langzamer dan Wust. En kijk ik naar het verschil met Kleibeuker.